De Franse docent die gisteren op straat werd vermoord, krijgt een nationaal eerbetoon. Dat heeft president Macron bekendgemaakt. De leraar van 47 werd gisterenmiddag op straat met een mes onthoofd. Vermoedelijk omdat hij in een les over de vrijheid van meningsuiting spotprenten over de profeet Mohammed liet zien. Correspondent Frank Geno stond eerder vanmiddag bij de school waar veel mensen naartoe waren gekomen. Volwassenen, maar vooral ook heel veel kinderen die hier zelf op school zitten. En nu, als ik nu naar de school kijk, er staan een kleine honderd mensen voor de deur met mondkapjes, met bloemen. En heel veel kinderen en ook mensen die echt een traantje wegpinken. Want het, is hier wel, het heeft hier een enorme impact gehad. De dader is een jongen van 18 uit Tsjetsjenië. Hij is doodgeschoten door de politie. Sindsdien zijn er 9 mensen opgepakt. De Duitse bondskanselier Merkel heeft alle Duitsers opgeroepen om voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven. Volgens haar is dat de enige manier om iets te doen aan de snel oplopende coronacijfers. Vanochtend werden bijna 8000 nieuwe besmettingen gemeld en dat is voor de derde dag op rij een record. De eigenaar van het café in Den Haag, waar woensdagavond een groep mensen feestvierde in een partytent op het terras, krijgt een boete. Het was de laatste avond dat de horeca nog open was voor de gedeeltelijke lockdown inging. De hoogte van de boete is nog onbekend. Veel ophef rondom de reis van de koning, die gisteren tijdens de herfstvakantie met zijn gezin naar hun huis in Griekenland wilde vliegen. Daar kwam zoveel kritiek dat ze binnen een paar uur besloten weer terug te komen. De meningen onder de reizigers op Schiphol zijn verdeeld. Ja, ik vond het niet kunnen wat hij had gedaan. De Kamer niet geïnformeerd, de ministers blijkbaar niet geïnformeerd, dat is ook wel bijzonder. Ja, dat is aan de koning natuurlijk om daartoe te beslissen. Ik vind daar niks van. Ik vind het misschien omdat hij natuurlijk een... Uh... Een voorbeeldfunctie heeft, het is misschien goed dat hij terug is gegaan, maar ja, ook hij ging naar gebied. dus had wel gekund. Afgelopen zomervakantie zorgde een foto van het koningspaar ook al voor gedoe. Daarop was te zien dat de koning en koningin geen afstand hielden van de eigenaar van een Grieks restaurant waar ze hadden gegeten. En dan nog het weer, veel wolken en af en toe een lichte bui, ook wat zon en een graad of twaalf. Morgen verandert er weinig. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Na twee uur Zandvoort een hele middag En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer in de studio aan de tolweg Tina En we begonnen deze uitzending goed met de single van Bruno Mars en Treasure. Nou, Albert-Jan, we gaan richting de kerst, want... ik zag... Ja, ik zag dat uh, Harry Oliebol ook alweer staat met ja. de oliebollenkraam. Dus uh, ja, dat, ja, dat betekent echt dat we de winterse dagen echt ingegaan zijn nu. Dat is toch mooi dat Harry Oliebol geen evenement is, hè? Nee, in het, <laughs> nou, op zich is dat al een evenement natuurlijk, ja, uh, daar uh, voor uh, de Albert Heijn. Maar goed, geweldig. De, de oliebollen van Harry zijn er weer, dus dat is helemaal goed. Harry zelf natuurlijk ook. Dus uh, ja, goed, luisteraars, uh, welkom. Uh, zaterdagmiddag, een beetje druilerige zaterdagmiddag. Uh, drie uur lang live vanaf de Tolweg 10a. Uh, we hebben een vol programma. Uh, helaas geen voetbal vandaag, maar we gaan om uh, half vier in de tweede uur... gaan wel even bellen met de voorzitter Jan van der Leden uh, over uh, wat de, de nieuwe regels uh, van het COVID uh, betekenen voor uh, ja, de, de amateursport... en in dit geval ook voor de voetbal in Zandvoort. Dus half vier het interview met Jan van der Leden. Vanmorgen was de burgemeester David Molenburg telefonisch te gast bij Goedemorgen Zandvoort. En hij werd uh, daar geïnterviewd door onze collega Pieter Joustra. In zaken die nieuwe regels en wat het allemaal voor Zandvoort te betekenen heeft. Het interview duurt ongeveer 15 minuten. En dit gaan we in het tweede deel van het eerste uur voor u uitzenden. We doen het in twee delen. Een deel van acht en een deel van zeven minuten. Het, het is geknipt door onze collega Jaap Koper. Pieter Joustra in gesprek met David Molenburg. Goed, dat is zo'n beetje al het eerste uur. Het tweede uur hebben we natuurlijk naast... Net eerste uur hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. Het, moet wel even, het wordt wat lastig om het in het kort te doen... want er is toch nog best wat gebeurd afgelopen week in Zandvoort. Ja, ja? we zitten toch wel in een cr crimineel plaatsje eigenlijk. Ja. De, een beetje bommeldingen, steekpartijen en dergelijke ja, daarover nee, straks meer. Nee, ja, klopt. En uh, ik zag allemaal uh, auto's rijden van een uh, beveiligingsmaatschappij door Zandvoort... die her en der dus beveiligingsapparaturen in de huizen gaan... Uh, Installeren. Dus uh, waar gaan we heen? Maar ja, voor de rest, ja, het was een week. Ik bedoel, ik reed donderdag door Zandvoort heen. Nou, het leek wel zondagmorgen. Ik bedoel, het is zo doods en zo, on... zo naar om te zien eigenlijk. Maar goed, het is niet anders. We gaan ervoor en we houden ons aan de regels. Goed, uiteraard rond de klok van half drie het vertrouwde weerbericht blijft het zo. We hebben gisteren een lekker zonnetje en vandaag ik ook een beetje zon, iets minder. Maar het ziet er voor de komende dagen niet eens zo slecht uit. Maar daarover meer rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Verder hebben we natuurlijk de uh, uh, Zandsportsnieuws in, verder in het kort. Uh, uh, aandachtspunten. Uh, kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. Er wordt niet geracd dit weekend. Uh, maar er zijn natuurlijk wel nieuws uit de wereld van de Formule 1. En dat willen wij u niet onthouden. We hebben dieren van de week. En er zijn er drie net nieuw binnengekomen. En die hebben wat met elkaar te maken. Dus we hebben deze, deze week dieren van de week. Zijn het uh, poesjes? Het is uh, Loes, Tijgertje en Mickey. En die hebben een uh, familieband. Maar die, die zijn net binnengekomen. En die zijn alweer druk op zoek naar een uh, eigen thuis. Dus Loes, Tijgertje en Mickey rond de klok van half vijf. Dat is het dier van de week gedicht van de dag ontbreekt natuurlijk ook nog niet. Welke het wordt, daar zijn we het nog niet helemaal over eens. Maar dat is rond de klok van kwart over vijf. Nieuw item, ZOS Live. Zandvoort op zondag, Zandvoort op zaterdag live. Is een live registratie die een van ons twee na aan het hart ligt. En vandaag is mijn collega Rob Harfs aan de beurt. Ja, ik zeg nog niet welke nee, we gaan doen, Albert okay. Dat is nog ongeveer tussen, dat half, straks. tussen half vijf en kwart voor vijf. Voor de rest, er wordt wel gereest. We hebben de DTM weekend in Duitsland, in nee, België, op Zolder. Vorige week was het ook, of vorige keer was het ook al in Zolder. Maar dat volgen we ook voor u, want Robin Vrijn staat momenteel de derde in het wereldkampioenschap. En we gaan die race wel voor u volgen. Verder wordt er wel gevoetbald tussen Everton en Liverpool. Ook dat volgen we voor u. Tussenstand momenteel 1 tegen 1 na 40 minuten spelen. Uh, de, vandaag ook weer uh, etappen in de Giro d'Italia. Sterk uitged, uh, uitgedund deelnemersveld. Uh, ook dat volgen voor u. Dus als daar wat te melden is, dan zullen we dat u zeker niet onthouden. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook de, ko de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender van strand tot stad... ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. We hebben weer uh, volle drie uur. Dat allemaal bij het uh, geluid van Zandvoort. We zeggen een hele goede middag. En mocht je mee willen luisteren, dat kan ook via onze cfm app En die kan je gratis downloaden. Kijk daar uh, voor even op onze Facebookpagina hoe je aan onze app komt...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 Just one look at you And I know it's gonna be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 dat is een hele vreemde herfstvakantie is. Maken we er toch het beste van. Gewoon een heel mooi weekend. En ook de regen. Daar trekken we ons helemaal niks van aan. Want we draaien de Bill Widders. Een heerlijke zing uit de jaren 80. Dat was A Lovely Day. Zo dadelijk het nieuws in het kort. Dat allemaal bij CMM. Maar eerst de nieuwe man. Weet je nog dat ik voor jou dat...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 deze nieuwe singel van Maan en zo kan het dus ook. Het is tijd voor het Zandvoorts nieuws in het kort. Althans, Albert-Jan doet een poging daartoe. Gaan we eerst even terug naar vorige week zondagmorgen... want toen was er in de omgeving van Centerparks afgezet... in verband met de melding over een mogelijk explosief. Er werd, dus een explosieve verkenningsdienst, er, werd een, er werd een explosieve dienstverkenner ingeschakeld... om de verdachte situatie te onderzoeken. Uiteindelijk bleek het een loos alarm te gaan. Eerst leek het erop dat het verdacht pakketje op de parkeerplaats lag... Maar het ging om een geparkeerde auto bij een woonhuis aan de Vondellaan bij de ingang van het vakantiepark. De, de opsporingsdienst had een zwarte Audi onderzocht die geparkeerd stond op de oprit van de woning. De woordvoerder van de politie kon op dat moment nog niet meer zeggen wat er aan de hand was. Het leek erop dat de situatie onder controle was. De eerste linten werden alweer weggehaald en de omwonenden mochten weer naar hun auto pakken en wegrijden. Ook afgelopen zondag 11 oktober heeft Jos Wienen, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland, besloten tot een spoedsluiting van Café de Klikspaan in het centrum van Zandvoort. Het café is gesloten omdat meerdere uh, virusmaatregelen werden overtreden. Dit besluit was afgestemd met David Bolenburg, de burgemeester van Zandvoort. Bij hun controle bleek, dit weekend, uh, bleek dat weekend geconstateerd door de politie de forse overtreding van de geldende virusmaatregelen. De horeca-gelegenheid was een kwartier na sluitingstijd nog open voor de zaak... en op het ras stonden veel mensen dicht op elkaar met glazen in de hand. In de horecazaak stonden ongeveer 50 mensen te dicht op elkaar... in plaats van te zitten aan een tafel. Ook werd er gedanst. Het horecapersoneel bleef maar doorschenken nadat de politie had aangegeven dat de zaak moest sluiten. Burgemeester Molenburg, we tolereren niet dat er meerdere virusmaatregelen worden overtreden in een tijd dat het aantal besmettingen snel stijgt. Op deze manier samenkomen is een risico voor de volksgezondheid. Daarbij werden de aanwijzingen van de politie niet direct opgevolgd. Om deze reden had ik de voorzitter van de veiligheidsregio gevraagd over te gaan tot een spoedsluiting. De meeste horecazaken doen namelijk hun best om de maatregelen na te leven. Deze situatie was niet acceptabel, ook al begrijp ik... dat het zware tijden voor deze sectoren zijn. Ja, ik wilde er nog wel even wat over zeggen, Albert-Jan. Want uh, ja, de, de, de horeca die is uh, nu dus dicht, uh, zeg maar. Hein? Alle horeca is dicht. Ja. Dus betekent dat uh, dat de klikspaan, uh, als uh, iedereen weer open gaat... Als, als nog een gedeelte van de straf moet uh, uitzitten, <hijks> of niet? Wat jij zegt, heb ik ook over nagedacht. Ja. Maar, ik denk, uh, zolang de horeca dicht is... lopen die weken nou, gewoon... Die, uh, er, uh, is dat de volgende week dicht? Ja. Dus, de, de, dus die straf wordt al minder. Dus tegen de tijd dat het allemaal opgegeven wordt. mag natuurlijk de kliksbaan ook weer open. Dat dus zou mijn inschatting zijn. Ik raar. hoop het voor hem. Ook nog steeds op die zondagavond. werd even voor een half twaalf s'nachts. heeft in een woning van een nieuwstraat. in Zand voor de steekincident plaatsgevonden. De ambulancedienst werd opgeroepen. en snelde ter plaatse om hulp te verlenen aan het slachtoffer. Volgens een woordvoerder van de politie. zou er sprake zijn van een conflict tussen twee mannen. Wat precies de aanleiding van het conflict was. wordt nog verder onderzocht. De vermoedelijke verdachte van de steekpartij bleek zich te bevinden... in een nabijgelegen woning aan de Van Oostarenstraat. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau in Haarlem voor verhoor. Op de Koninginneweg is maandagnacht een automobilist eerst tegen een boom... en vervolgens tegen een geparkeerde auto gecrasht. De man bleek in beschonken toestand en weigerde naar het ziekenhuis te worden gebracht. Maandagavond rond kwart voor twaalf verloor de Poolse bestuurder de macht over het stuur... knalde zijn auto tegen een boom en ramde vervolgens een geparkeerde auto...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 Na de tweede golf, uh, nu de tweede golf een feit is, neemt het vraag naar testcapaciteit nog steeds enorm toe. Daardoor verhoogde de GGD Kennemerland in samenwerking met het Rode Kruis de capaciteit van de teststraat in de expo Hallen en in vijf huizen. Het aantal teststations gaat van vier naar zeven en daarmee wordt de teststraat een van de grootste van Nederland. Vrijdag, uh, afgelopen vrijdag is de nieuwe teststraat opengegaan. In de nieuwe teststraat uh, halen we meer, kunnen momenteel 1100 mensen per dag worden getest. De komende week loopt dit aantal al op tot uh, 1620 tests. De teststraat werkt alleen op afspraak. Mensen die symptomen ervaren van het uh, virus en zich willen laten testen... kunnen dit via het landelijke nummer 0800 1202, 0800 1202 of via coronatest.nl coronatest een afspraak maken voor een test. Na het afnemen van de test is binnen 48 uur de uitslag bekend. En tot slot, door alle uitdagingen waar we allemaal in Nederland voor staan... gaat het EK Zandsculptuur in Zandvoort verder als een coronaproef expositie. De kunstenaars zijn inmiddels al, drie de, al de hele week bezig met hun creaties. En morgen 18 oktober staan er weer zes fraaie kunstwerken... van circa 4 bij 4 meter en 3 meter hoog. Eh, gezien de aangekondigde maatregelen van afgelopen dinsdag... dat evenementen vanaf heden niet meer zijn toegestaan... zijn de deelnemende kunstenaars unaniem bereid om door te gaan om hun kunstcreaties en het wedstrijdelement... van het ek evenementen voor dit jaar los te laten. Door deze geste is en blijft het een succesvolle kunstexpositie... in de openbare ruimte, voor jong en oud... die al gedurende tien jaar plaatsvinden in Zandvoort. Bovendien zal er op 18 oktober geen officiële jurering plaatsvinden en is er geen officiële bekendmaking van een nieuwe Europees kampioen. Wel kan het publiek gedurende vier maanden... hun favoriete kunstwerk kiezen via verschillende media... Jij-Jan wethouder cultuur van de gemeente Zandvoort. Ik ben blij dat er alsnog deze week werd gewerkt aan de zandculturen. We kunnen wat dat betreft wel een opkikkertje gebruiken. Eindelijk weer iets vertrouwds. En geeft het ons een extra impuls om er tegenaan te gaan en niet bij de pakken neer te gaan zitten. Uh, later in het programma komen we daar nog uitvoeriger op terug. Dankjewel, albert Je hebt goed je best gedaan om het uh, in het kort te doen. Het is niet helemaal gelukt, maar goed, dat uh, maakt niet uit. Wil je de berichten nalezen? Dat kan ook op onze tv-kanaal, kanaal 40, digitaal via Ziggo. Zie FM TV, 24 uur per dag. Met uiteraard het geluid van Zandvoort ook daarbij. gauw houden uit de jaren 80 van Simply Reds. en Come To My Head. Een nieuwe komt eraan en daarna het weerbericht voor de komende dagen. Hier is Miley Cyrus en Midnight Sky. De van die moment staan heel veel mooie platen. Waaronder deze van Miley Cyrus, uh, je the de Midnight Sky. Zie je het weerbericht. En het is uh, 1 over 3 bij Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goeiemiddag. En AJ Forst zit klaar met het weerbericht. Heb je trouwens uh, jou, uh, jouw beeld gezien, uh, Albert-Jan? Yeah. Mijn beeld? Ja, beeld. Oh, nee, klopt. Nee, er worden vanmiddag foto's van gemaakt. Ja, ja, ja, ja. ja sorry dat ik daaruit al ja, heel beginnen, maar... Uh... Nee, mijn beeld staat bij het gemeentehuis. Ja. ja het was. Een ik, bloed... zag hem, uh, ik zag hem vandaag inderdaad, uh, dat daar foto's gemaakt werden van ja. de beeld. Bloed, zweet en tranen was het afgelopen week. Maar uh, ik sta er. Dus, ja. Uh, nee, prachtig geworden. <laughs> prachtig. Heel mooi geworden. Ja, die gelijkenis ook, hè? Ja, sprekend. Ja, sprekend. <laughs> nou, kom erop met het weer. Er is op deze zaterdag, uh, luisteraars, uh, vrij veel bewolking, maar het is ook wel overwegend droog. Heel lokaal is een buitje niet uitgesloten, middag is dus soms wel, ook nog even de zon. Het wordt 12 graden en er staat nauwelijks wind. Vanavond en vannacht is en blijft het meestal bewolkt. De wind neemt iets toe en daardoor wordt het niet zo heel erg koud. Het koelt af naar uh, 7 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt, maar dan trekken ook enkele buien over de regio. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 13 graden. Gaan we naar de maandag. Maandag is er een mix van wolken en af en toe zonneschijn. Er is een kleine kans op een bui en het wordt 12 à 13 graden. De rest van de week is het heel ander weer. De, wis de wisselvalligheid neemt toe en het dagelijks is de kans op regen. Halverwege de week kan het ook zelfs flink gaan waaien. Ondanks wind en regen wordt het wel duidelijk zachter met een maxima van 14 tot 16 graden. Woensdag kan het zelfs 17 graden worden. Aan het einde van de week breekt het weer wat vaker de zon door. De uh, dus Rico Schreuder. Dankjewel, Jan. dat klinkt niet echt uh, als, uh, als de winter ah. die al uh, in aantocht is. Nee, nee, nee. Het blijft een beetje... We hebben gisteren eergens prachtig weer gehad. Dus ik vind het uitstekend. Mooi najaarsweer. We houden we hem zo. Toch? We houden we hem zo ja. de komende dagen. Oké, okay, geen feestjes buiten, hè? Zeker niet. Dan is het goed. Het weer is daar te lezen op www.ricoweer.nl And here is Silo Green. Hey, I love the nightlife. Yes, I do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 Het is alweer een hele tijd geleden dat uh, Albert-Jan en ik deze plaat gedraaid hebben. De single van C.L. Uh, Green hoor je in het uh, weerbericht voor de komende dagen. En I want you. We zeiden het aan het begin al, we hebben vandaag uh, nogmaals uh, te gast bij de radio uh, David Molenburg. Want hij was vanmiddag uh, bij onze collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort, uh, Albert-Jan. Klopt, ja. In uh, de presentator Pieter Jouwstra had een gesprek met uh, David Molenburg, de burgemeester. In zaken natuurlijk weer uh, de nieuwe lijst en ik heb hem hier voor me liggen. En het is nogal een uitgebreide lijst en het is echt zo je niet doorleest. Zo van die is wel voor mij van toepassing en die niet en die weer wel. Maar uh, in ieder geval uh, een praktisch interview uh, wat Pieter Joustra met David Molenburg had over de nieuwe coronamaatregelen. Uh, als het goed is heb ik op dit moment aan de lijn onze burgemeester, uh, de heer Molenburg. Een uh, goede middag.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 Voor de ondernemers. Ja, er zijn nog op een paar plekken mogelijkheden om aan takeaway te doen. Dus dat betekent dat je nog wel iets kan afhalen. Maar ja, het is inderdaad verschrikkelijk dat afgelopen dinsdag het besluit weer over ons kwam... dat alles dicht moest. Dat is een grote klap. En zeker in Zandvoort, waar je toch ziet dat 50% van de totale economie draait... op toerisme, op toerisme en economie, of op toerisme...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 Uh, Zij zijn open. Het is wel zo dat wij ze uh, gisteren ook via de handhaving hebben aangesproken op, op hun verantwoordelijkheid om echt te zorgen dat ook alle maatregelen heel goed nageleefd worden bij hun kramen.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 Even vooropgesteld... De eh, de open, blijven. De open Dus overnachtingen mogen worden, worden aangeboden. Ja. Um, ja, en cafés en restaurants uh, zijn dicht. Um, nou, daar wordt uh, in ieder geval door handhaving en de politie natuurlijk goed op gelet. Heeft u dat doen, de handhavers?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 Uh, je ziet nu dat dat weer aangescherpt wordt, mede ook naar aanleiding van de laatste maatregelen die genomen zijn. Er is gisteren contact geweest, met, uh, ook vanuit de gemeente, met alle supermarkteigenaren om ze nog even stevig op hun verantwoordelijkheid te drukken. En we hebben ook met de handhavers afgesproken dat die gewoon hun randjes maken langs de supermarkt om te kijken of dat ook gebeurt. Het zijn ook vooral, uh, het, ja het is de oorzaak, het zijn natuurlijk de bezoekers die ook steeds agressiever worden tegen jong personeel.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 die worden wat groter en je ziet dat daarmee het midden, eh, ook doordat in de media natuurlijk die, die extremen heel erg uitvergroot worden. Het midden van de mensen die zegt van nou, eh, het is oké okay voor mij en eh, ik draag gewoon mijn steentje bij om, eh, om dat virus eronder te krijgen dat dat wat onderbelicht is. Gelukkig moet ik ook wel constateren... dat uh, voor zover wij dat ja, zien en kunnen overzien... het overgrote deel van de mensen is gewoon keurig en netjes gedragen... ook ten opzichte van elkaar. Dus mijn, uh, laten we ons niet focussen op die kleine groep die die, die, die agressie vertoont. Precies. Hoeveel covid-besmette personen zijn er nu in Zandvoort? Uh, we, we krijgen dagelijkse de staartjes door...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 Paar mensen ziek worden die heel veel mensen aansteken en ja, nou dan zie je inmiddels dat enorm op een omhoog gaan. Dus ik, ja, ik zeg niet dat hè, die situatie in Zandvoort al blijvend is, want het kan in één keer, kan er ook weer een cluster in Zandvoort ontstaan, waar het we toch weer uh, wat gaan pieken. Um, maar vooralsnog is het, is het relatief rustig. Um, Hoeveel dan... van deze mensen liggen in het ziekenhuis momenteel? Um, ik heb op dit moment geen beelden op hoeveel mensen er exact in het ziekenhuis liggen vanuit Zandvoort. En dat was uh, Pieter uh, Juist in gesprek met David Balenburg. Zometeen weer. En dan gaan we het onder meer hebben over de BOA's, of die uh, speciaal nog uh, getest worden. Kissing like a band. Met de jaren '80 vandaag op de Zandvoorts Radio. Dat allemaal bij Zandvoort op zaterdag bij je, tot aan 5 uur vanmiddag. Wij heten je van harte welkom. Nou, je hoorde net het uh, eerste gedeelte van het gesprek van Pieter Jouwsel vanmiddag... ...bij Goedemorgen Zandvoort. Hij praat verder met David Molenburg en stelt de vraag... ...worden de BOA's en de politieagenten wekelijks getest?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 Uh, in een soort preview... in uh, een, nog een, rij, een soort ruwe montage. En ik heb een maandag heb ik hem uh, ook nog even... op de televisie bekeken. Heeft u commentaar hierop? Uh, nou, laat ik zo zeggen... dat ik vond het een mooie documentaire... Uh, in heel veel beelden... die er getoond werden... Uh,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 Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. Daarna zijn Albert Jan en ik, en nog twee uur lang. We zeggen een hele goede middag. Leuk dat je luistert naar het geluid van Zandvoort.